Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Tis van Kesteren met het NOS Journaal. Paus emeritus Benedictus XVI is op 95-jarige leeftijd overleden. Het Vaticaan meldt dat hij vanmorgen om half tien is overleden... in het Mater Ecclesiae klooster in Vaticaanstad. Benedictus was de eerste paus in 600 jaar die aftrad in februari 2013. Hij woonde de laatste jaren van zijn leven in een verbouwd klooster... in de tuinen van het Vaticaan.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 Ze had alleen afgesproken geen welkomstcadeaus te geven vanwege de extra kosten. Die worden namelijk weer doorberekend in de premie. Het weer. Oudejaarsdag verloopt zacht. Het kan 17 graden worden. Het is regenachtig en er staat veel wind. Vannacht tijdens de jaarwisseling waait het ook flink. In het westen en noorden kan dan nog wat regenen. Ook morgen op nieuwjaarsdag is het wisselvallig en zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 DJ die graag met een live band optreedt. Ja, ik vind het ook weer mooi. Ben, je nodig mij niet uit om de muziek uit te zoeken. Het is geen excuus, want je hebt gewoon de goede muziek uitgekozen. Dat mijn smaak soms anders is. Dat is wat. Goed, wij gaan het komende uur een aantal interessante onderwerpen langs laten komen. Allereerst zal Ben wethouder Martijn Hendricks het vuur aan de sloven leggen als het gaat om het omgevingsplan Strand en het toekomstperspectief van het strand. Er is eh, genoeg over te zeggen. En dan gaan wij in gesprek met eh, Marike Loijsen en haar collega Ali van het jongerenwerk in Zandvoort. Met name over de activiteiten die in de, deze weken plaatsvinden. Maar ook algemeen, hoe gaat het met de jongeren... en wat speelt er zoal? En dan komen twee muzikale gasten langs. Namelijk mensen die de muziek voor, um, uh, verzorgen bij de nieuwjaarsduik. Morgenmiddag. Wat zeg je? Duik je mee? Ik ben er. <laughs> uh, en tenslotte gaan we nog naar uh, de, de ruilwinkel in de Haltestraat. Met Mona Aardigeest. En uh, van haar horen hoe het reelt en zeilt daar. Uh, ben. Ja, aangeschoven is uh, uh, wethouder Martijn Hendricks. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik was bij de persconferentie van het omgevingsplan Strand. Een behoorlijk lijvig stuk. 113 pagina's. Uh, die andere stukken waren ook al uh, nogal groot, de, uh, de zienswijze was groot. Er is heel wat om te doen geweest. Uh, Hoe lang loopt dit proces? Poeh, uh, al een paar jaar. Uh, ik denk een jaar of vier dat we denk ik bezig zijn met de, vanaf de eerste uitgangspunten. Maar dat is even een, uh, ik heb de ja, ja, ja, tijd ja, ja, ja, niet dat, helemaal dat, bij me, maar het begint natuurlijk... Maar, nou, nou, je is, was toen ook raadslitter. Ik was toen ook raadslitter, dus ik had, ik had het moeten weten. Maar um, uh, het begint met de uitgangspunten en het begint met... Uh, gewoon eigenlijk is het begonnen met een soort open gesprek. Met wat, wat wilt u nou op het stand? En dat heeft uiteindelijk geresudeerd in uitgangspunten, notities... voorlopig ontwerp en uiteindelijk deze Oké, okay, uh, een, een, een tijd... Ik weet niet, volgens mij is het twee, drie jaar geleden... kwam er een plan over zonering. De familiestrand, uh, evenementenstrand. Uh, vervalt dit in dit stuk? Nee, die zonering die staat. Dat is, maar dat is meer een soort... die komt ook uit, uh, uit de omgevingsvisie die we hebben. is stand voor 365 dagen aantrekkelijk. Uh, daar komt ook die zonering in dat we wat meer de... De, het accent op het noordstand willen... daar, daar kan iets meer, daar is iets meer ruimte... terwijl het zuiden heeft bijvoorbeeld meer een, uh, een natuurlijke functie... die heeft in het bestemmingsplan... of in het omgevingsplan geen um, juridische status. Dus juridisch zijn alle delen van het strand gelijk. De okay. enige uitzondering is dat op het noordstand... zijn de standbunkloos wel toegestaan... En op de rest van het strand niet. Misschien komen we daar nog even op terug... want in de zienswijze wordt daar uh, herhaaldelijk over gesproken. Naakstand heeft daar ideeën over... Inleysjer heeft ja. daar ideeën over... Um, de raadsbrief zelf is al tien kantjes. Dat is nog heel veel informatie. Ja. Heb je daar een, een, een korte inleiding voor of wat daar staat? Nou, de, de korte inleiding is eigenlijk: het strand is onwijs belangrijk voor Zandvoort. Ik geloof 5,5 miljoen toeristen bezoeken Zandvoort. Het grootste deel daarvan is vanwege het strand. Er zijn op het strand ook heel veel tegenstrijdige belangen soms. Hè. Bewoners die daar aan wonen en die eigenlijk wat meer het behapbaar willen houden, wat meer rust willen hebben. Ondernemers die het liefst nog veel meer zouden willen kunnen. Dus de, de belangen zijn heel tegenstrijdig en de belangen zijn voor Zandvoort heel groot. En wat je ziet is dat over de loop der jaren zijn regels op het strand zijn versnipperd geraakt. Dus delen stonden in het bestemmingsplan, delen staan in de APV... delen staan in de huurcontracten met de pachters. Dus dat is af en toe ook onduidelijk en af en toe tegenstrijdig. Dat maakt de handhaafbaarheid lastig. Dus aan de ene kant willen we graag zoveel mogelijk integreren. Nou, Het omgevingsplan is daar heel fijn voor. Want het heeft niet alleen de regels van een ouderwets bestemmingsplan... maar er mogen ook andere ruimtelijke regels aan worden toegevoegd. Dus dat is een voordeel. En wat je ziet is dat het strand ook in de loop der jaren veranderd is. Uh, je ziet als je af en toe die oude nostalgische foto's van Zandvoort kijkt, ja, je de uitspraak tussen familiebedrijfjes, tussen familiebedrijfjes waar je uh, een patatje en een hamburger kon halen, en dat zijn inmiddels grote miljoenenbedrijven met af en toe ook meerdere paviljoens met dezelfde eigenaar. Nou, dat vraagt dat je gewoon uh, eens goed kijkt naar die regelgeving op het strand. En dat is eigenlijk wat het omgevingsplan, wat de aanleiding is voor dat omgevingsplan. Uh, de regelgeving was versnipperd. Uh, er zijn ook familiebedrijven en, en grote bedrijven. Zijn er aparte regels... voor grote bedrijven en kleine bedrijven? Of is het nu gewoon... elke nee, paviljoen al, heeft dezelfde regels? Al, elke paviljoen heeft gewoon dezelfde uh, regels. Maar wat je uh, bijvoorbeeld ziet... is dat er, er zonder regels in, uh, in een huurcontract... Uh, en er zonder regels die niet echt gesteld waren... omdat ze niet bijvoorbeeld een opbouwplicht... Er is iets wat nu in het omgevingsplan staat... voor 22 maart uit mijn hoofd... moet het opgebouwd zijn. Dan denk ik, moet het opgebouwd moet zijn? Moet het opgebouwd zijn. En open? En open. En die regel was er in eerste instantie niet. Dat heeft een nadeel, want dat maakt de handhaverheid lastig. Want bijvoorbeeld als er een grote container staat, dan kwam onze handhaver erop af en zei: Hé, hey, er staat een grote container, dat mag niet. En dan zei de pavioen-eigenaar: Ja, maar ik ben nog aan het opbouwen. Ja, en ja. hoe lang gaat het opbouwen? Nou door? Dat heb je al, hele lastige discussies. En nu is het gewoon na 22 maart, uh, moet het gewoon opgebouwd zijn. Afbreken Ja, daar verandert het op zich niks. Nee, niet. Dat is 1 uh, november, uh, geloof ik. hè? Ja, zo van mij. Ja, ja. Um, er was door iedereen gereageerd. Een heleboel inwoners, VVE's... Uh, paviljoenhouders. Ja. Zijn er veel dingen die daar uitgekomen zijn... die uh, uh, jullie gaan gebruiken... in het nieuwe uh, plan? Uh, zeker. Um, die reacties waren overigens op, de, op het uh, ontwerp. Uh, dus die hebben twee inzagen gelegen. Dit is nou de definitieve versie. Dus we hebben met naar die reacties uh, gekeken... en daar een aantal dingen mee gedaan. Die zijn nu allemaal verwerkt? Die zijn in de... verwerkt in, deze, uh, in dit omgevingsplan... Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld... Uh, in een eerdere versie stonden er... bij de pavioens dakterrassen opgebouwd. Nou, daar hebben de bewoners op gereageerd. Met, nou, het volume is wel heel veel toegenomen. Het neemt nog meer toe. Het wordt toch allemaal eigenlijk een stapje te veel. En daarvan heeft het college nu gezegd... in ons voorstel naar de raad... dat eigenlijk hebben die bonus daar wel gelijk in. Dus wij zien af van die mogelijkheid om dakterrassen toe te bouwen. Nou, dat is, een ander eén, voorbeeld dat, dat is, is één ding. Ja. En dan, dan, dan, ik denk dat hij je, dat je er zelf al mee wil komen... met de vuurkorf. Um. Het is juist zo gezellig, al die vuurkorf op het strand. Ja, dat is ook zonder vuurkorf is het gezellig. Uh, je kunt gezelligheid op meerdere manieren creëren. Eens. Um, en een van de... en um, Die komt overigens niet uit de, uit de reacties... maar die komt uit een uh, zienswijze eerder. Is dat de bewoners heel veel last hadden... af en toe echt van rookwolken die uh, de wijk in trok. Ik zelf herken dat niet. Ik woon iets verder van het strand af, uh, denk ik. Maar dat was daar echt een uh, groot probleem. En je ziet ook, binnen de gemeente waren er ook best veel klachten over. Mm -hmm. Nou, dan is de afweging ook... Um, je kunt het op heel veel manieren gezellig maken. Uh, dus dan is het ook aan de ondernemer om een andere manier te vinden... om het gezellig te maken, waar de bewoners dan minder last van hebben. En, dan een, een reactie daarop was dat er ook open haarden zijn. Ja. En die roken ook. Die roken ook. Um, en dan nou heb ik te, zelf het voordeel, ik heb thuis een open haard... en ik zit er al mijn hele leven bij de scouting. Dus ik ken uh, zowel een vuur in de open lucht... <laughs> en ik ken een vuur in mijn haard. En ik kan, ik kan je vertellen dat een uh, open vuur... Uh, levert iets meer roken op dan een haard... waarin het gewoon gecontroleerd uh, verbrandt. Door een lange pijp omhoog gaat en ook op een bepaalde hoogte. Oké, okay, nou, het is, een, het is een afweging die uh, gemaakt is en die staat erin. Uh, het naaststand had ook een aantal ideeën. Uh, over een plankier en, en, en dat soort dingen en een nieuwe strandafgang. Is dat mogelijk, een nieuwe strandafgang? Want je gaat wel door de reep. Je gaat dan door de reep. Dus dat zal een uh, traject zijn samen met het uh, Oogheemraadschap die over de kustverdediging uh, gaat. Uh, dat hebben we nu allemaal niet opgenomen in dit uh, omgevingsplan. Een plankier overigens is wel uh, mogelijk. Uh, maar daarvan hebben we wel gezegd... een plankier is mogelijk als de ondernemers dat uh, in gezamenlijkheid doen. Dus niet elke ondernemer ieder voor zich een plankier. Maar als de ondernemers uh, samen met een plan komen... dan uh, is ruimtelijk gezien is die mogelijkheid er. Um, het Zuidstrand, het Naakstrand... Is, uh, stond uh, wereldberoemd bekend... als een van de betere Naakstranden... Uh, van Nederland en Europa. Ja. Dat is een beetje verwaterd. Daar wordt in die omgevingsvisie niet over gesproken. Moet het Naakstrand niet weer het Naakstrand worden? Um, nou zit ik meteen met de vraag: hoe zou je dat in een omgevingsplan uh, moeten regelen dat mensen verplicht worden om naakt te recreëren? Dat lijkt me een beetje. Nee, je, je, de, de, de aanwijzing van het restaurant is. Ja, maar en dat blijft. Het blijft een naaktstand. Uh, dat bord blijft er ook gewoon staan. Het, het, het mag daar ook gewoon naakt te recreëren. Uh, en vervolgens heb je een aantal ondernemers die er zelf over gaan wat er bij hun in de zaak uh, toegestaan uh, wordt. En wij kunnen als, als overheid niet dwingen dat een ondernemer, uh, als je het al zou willen, hè, want dat is de, de volgende vraag. Maar dan kun je een ondernemer niet dwingen om mensen toe te staan... om naakt bij hem op het terras te liggen of naakt in de zaak. Ja, het jammer is dat daardoor de naam Zandvoort als naaktstand verloren gaat. De bekendheid. En dat is jammer. Dat kan ik me voorstellen, ja. ja. ja. Wat uh, we wel doen of ze is dat we... Um, maar dat is breder dan alleen de omgevingsvisie... maar dat we juist in dat zuidelijke deel van het strand dat hele natuurlijke karakter willen bewaren. Dat heeft ook daarmee ja, okay. te maken. Ja, het ging ook over huisjes, maar dat, ja. uh, dat is een heel duidelijk. afspraak. Alleen noord zijn er huisjes Precies, klaar. ja over die huisjes gesproken. Uh, in lijstje een groot bedrijf... wat uh, de vier laatste strandtenten van Zandvoort... Ja. min één, want die staat tegen Bloemen dan aan... opgekocht heb. En die had natuurlijk het plan om, uh, om heel wat huizen neer te zetten. Ja. En in de zienswijze geven ze dat ook aan. En, en die zijn er wel teleurgesteld dan. Zij mogen dat nu niet. Zij mogen dat, net zoals dat elk paviljoen... Uh, op het noordelijk deel van het stand dat mag. Dus ondergeschikt aan uh, de horeca. En het college heeft wel gemeend om daaraan vast te houden. Omdat... Uh, omdat het primaire karakter van het strand is een openbaar strand. En uh, het moet dus zo zijn dat je gewoon naar het strand kunt... je handdoekje neer kunt leggen... naar binnen kunt gaan om een drankje te halen... en uh, op die manier kunt genieten van je dagstand. Dat het strand openbaar bezit van ons allemaal uh, is. Okay, uh, en dat, dat botst met uh, een plan om uh, heel grootschalig heel veel huisjes uh, toe te voegen. Ja, toen ik het las, had ik het idee dat ze één strand er neer wilden zetten. Een heleboel huisjes ja. en dan weer een strand in. Precies, dat? ja. Zo heb ik hem ook geïnterpreteerd. Ja. Maar het is dus net als bij al die andere. Maar wat je dan in de feite krijgt, is dat je één paviljoen hebt... en dan een heel strook met alleen maar huisjes. En dat doet afbreuk aan het openbaar karakter van het strand. Want voor zijn hele rij huisjes ga, ga jij niet, ons handdoekje nee, niet, niet hebt, neerleggen. De, de basis is, je hebt een strandtent en daar zijn huisjes En dan mogen bij. een paar huisjes en, en daarbij. Anders precies. Okay. Ja. Uh, heb je met die mensen gesproken? Want ik heb al die plannen gezien die ze hadden, maar... Ik heb ze zelf niet persoonlijk gesproken. Okay. Maar er zijn wel ambtelijk allerlei contacten geweest, nee. ook al in, in het stadion. Een andere uh, groot, grote bedrijven... Uh, die worden er buiten gehouden. Beach Hotel. Daar zit in, uh, in de zienswijze... Een, een, een paar ontwerpen in. Ik, nou, mag dat wel. Elf hoog. Uh, waarom zijn die er buiten gehouden? Beach Hotel, Burnies, Palace Hotel... is er buiten gehouden? Uh, nou, Burnies en het Beach Hotel... zijn er uh, nou, buiten gehouden is misschien niet het hele juiste woord. Die zitten er nu namelijk buiten. Uh, die vallen nu onder het bestemmingsplan uh, circuit. En die blijven daaronder vallen. Beach Hotel ook? Die valt, ja, die blijven onder het huidige bestemmingsplan van okay. circuit vallen. In een eerdere stadium was er sprake van dat zij met hele concrete plannen al zouden komen. Zodat ze met, en toen was het idee van, nou, dan kan dat meteen mee. Stom met het standbeest zijn, nemen die niet twee plukjes, die voegen er dan bij. En dan kun je het in één keer herzien. Um, die plannen zijn niet concreet genoeg om nu al opgenomen te worden. Nou, het Beach Hotel had toch een redelijk plan met allemaal foto's erbij en ontwerpen. Ja, is, en... Zeker. En uh, voor, voor een leek, dat ik ook nog steeds ben en dat jij uh, voor mij ook bent... Um, ziet dat heel concreet uit. Maar dat is niet concreet genoeg in de zin van een, dat het klaar is om omgevingsvergunningen aan te vragen. Ja, zeg maar. okay. en om het op te nemen in een omgevingsplan moet het echt wel heel erg concreet zijn met stikstofberekeningen. Met, uh, nou, nou, dan moet het echt een slag concreet zijn wat het nu is. Dat is het uh, niet. Overigens is dat ook in, in, uh, in gesprek met deze twee ondernemers. Ook, uh, of initiatiefnemers moet ik zeggen. Met deze twee initiatiefnemers is het ook gewoon. Uh, houden we het er gewoon buiten. Voegen we het er niet aan toe. Ja, er werd ook nog even gesproken over. Uh... De twee nieuwe uh, Jaron-Poffer, jongens, die waren natuurlijk al vergeven. Ja. Burnies en uh, Rapanui. Dat is toch niks nieuws dan? Dat is niks nieuws. Um, dat, dat, ja, maar moet het moet wel beschreven zijn. Het besluit is uh, genomen, maar het besluit was nog niet verwerkt in de bestemmingsplan. Dat gaat dan hierin mee. Dus dan krijgt dat nu uh, het ruimtelijk beslag, zoals het dan heet. Het is af. Hoe nu verder? Nou, de eerste die aanzet is uh, nu de gemeenteraad. Uh, Wanneer komt het? Voor mij uit mijn hoofd. 10 januari, dat is de eerstkomende commissievergadering. Uh, er zal de, de raadscommissie uh, erover vergaderen. Daar kunnen ook mensen inspreken. Uh, nou, dan kan de raad nog dingen aanpassen uh, of niet. Dat is, dat is dan volgens aan de raad. Eind januari uh, stelt de raad het al dan niet uh, vast. Dan krijg je een inzage inzageperiode. En daarna, da, da, daarna hangt het maar net vanaf wat er. Uh, ja, de inzageperiode kun, daar kunnen ook nog weer. Uh, en dan kunnen mensen bezwaren, weer tegen een bezwaar in uh, beroep. En dat nou, verwacht ik overigens niet. Maar ook, Wanneer uh, wordt het afgetikt? Nou, nee, Dat hangt dus helemaal vanaf ja, de ja, ja. procedure verder. Dus die zes ik weken. verwacht in elk geval voor de zomer. Ja, dat is zes okay. weken. Maar Wethou als, ja. ja, Wethouder Hennings, bedankt voor de uitleg. <laughs> nee, dank je. Uh, ik hoop dat mensen uh, die er wat van vinden... Het, ook het raadstuk een keer gaan lezen. Want er staat best wel uh, wijsheid in. En, uh, niet nou, gelukkig. En je noemde tien pagina's. Dat is heel lang, is heel lang voor, een, voor een raadstuk. Maar aan de andere kant een bijlage van 130 pagina's. Ja, samen. ja, ja, ik, ja, vind ja. ik het uh, <laughs> Hebben we dat netjes uh, gedaan. Oké, okay, nou, dankjewel. Ja, graag gedaan. En tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Mooi, um... We zijn weer aan muziek aan toegekomen Win. Uh, ja. Lo van Gorp met het prachtige nummer Fisher King. <middels>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 you want, but you didn't stuck completely in the shade. You became a Fisher King and you lost your Ja, dat was Lo, Lo van Gorp met Fisher King, fantastische uh, Nederlandse zanger en sarcophonist. die een prachtige plaat heeft uitgebracht die tot mijn grote verbazing maar, maar heel weinig mensen kennen en maar heel weinig mensen naar luisteren dus zoek het even op als u Spotify of YouTube of wat dan ook heeft Lo van Gorp Um, ik wilde net een hap van mijn oliebol uh, ja, nemen. Ik zat die, zijn, die zijn meegenomen door de mensen van Jongerenwerk die hier aangeschoven zijn. Dus dank daarvoor, want wij zaten nog even zonder. We zijn in ieder geval heel blij dat we uh, uh, nu kunnen genieten van deze fantastische ODA-startatie. Marieke en Ali, hartelijk welkom. Jullie zijn van Plus. Jongerenwerk. Um, Nou, uh, uh, uh, Misschien even met de start. Dit is natuurlijk voor jullie een, een uh, hele drukke week met heel veel activiteiten. Er gebeurt heel veel. U jullie even toelichten wat er zo al bij, bij Pluspunt allemaal voor jongeren gedaan wordt? In, voor alle verschillende categorieën. Nou laat ik zeggen dat het geen drukke week is. Maar er waren drukke maanden afgelopen mm -hmm. maanden. Uh, ja, vooral nu met alles wat er speelt omtrent jeugd en jongeren zijn we eigenlijk uh, druk bezig uh, met van alles, uh, omtrent alle thema's. Maar om even het focus te houden over zeg maar, het uh, afgelopen week... wat we hebben qua activiteiten. Misschien dat jij kort even kunt toelichten... welke activiteiten we allemaal gehad hebben, Marieke. Zeker. Nou ja, misschien leuk om even te vertellen... welke uh, doelgroepen we eigenlijk allemaal hebben. Wij hebben een groep voor zes tot negen jaar. Uh, dat heet het Chill Mee. Dan hebben we de negen tot twaalf jaar, heet het Chill Out. En dan hebben we het Jeugdwoonk voor de twaalf plus... En eigenlijk in al die uh, uh, ja, uh, groepen, clubs eigenlijk. Uh, uh, laten we de jongeren zelf meedenken. Dus de kleintjes die denken mee en daar helpen we heel erg mee. Maar eigenlijk hoe ouder je wordt, hè, leer je ook zelf te organiseren. Dus eigenlijk alle activiteiten die deze week hebben plaatsgevonden. Die zijn zelf door de jongeren bedacht. En, en, en afhankelijk van de leeftijd zijn ze ook zelf mee. Uh, um, hè, um, hebben ze plaatsgevonden, hebben ze zelf mee georganiseerd. En uh, ja, wij, wij vinden het ook, ook wel een beetje de leukste. Week van het jaar en uh, dit vind ik toch wel ook de leukste dag ja. van het jaar. Ja, en wel goed is ook om te weten dat uh, heel veel van de activiteiten die we hebben, is meestal een middel om met de jeugd en jongeren in contact te komen. Uh, want vaak is er dan een activiteit en uh, vaak zijn er dan ook gesprekken met ze. Uh, we hebben zeg maar ook uh, taak als, als jongerenwerkers. Um, je wil iets vragen? Nee, oh. nee, nee, nee. <laughs> okay. nee, nee. Uh, Want we hebben vaak ook de taak als, als, als jongerenwerkers om vroegtijdig te kunnen signaleren. Dus vaak door diverse activiteiten te hebben... Uh, hebben we dus dat contact met ze. En we kunnen vroegtijdig signaleren... waardoor we dus als we iets merken waarvan we denken van... oké, okay, hier maken we ons extra zorgen om... dan kunnen we eigenlijk in een heel vroeg stadium al gaan handelen... om te voorkomen dat bijvoorbeeld later het zorg... ...uit de hand gaat lopen. Ja. Dus dat is eigenlijk het, het insteek van alle activiteiten die we hebben. Dus jullie werken heel preventief? Ja, ja maar zeker jullie daarin ook, ook veel samenwerken met andere partijen? Zeker het, weten. En, en, uh, is dat in deze dagen is dat intensiever dan anders? Nou, het, het, uh, nou in dit geval met, met het vuurwerk... ...dan hebben we inderdaad uh, uh, vaker het contact met bijvoorbeeld de BOA's en de politie... ...om uh, bepaalde situaties uh, te bespreken over risico's van jongeren met illegaal vuurwerk en noem maar op. Maar goed, dat, daar bestaat onze contact niet alleen uit, want we hebben ook heel veel contact met netwerkpartners als diverse hulpverleners, hulpinstanties, ja. waar we dus eigenlijk gaan kijken welke zorg past het beste bij wie, en dat we op, op een uh, correcte manier kunnen schakelen, waardoor ook de persoon waar we zeg maar, een casus mee hebben of het gesprek mee hebben... die juiste hulp kunnen krijgen. Ja, en daarop aanvullend is misschien wel leuk. Hè? Een klein voorbeeld dan van hè, preventief werk is bijvoorbeeld gisteren. He, dat de, dan was de chill mee open. Zij wilden graag zelf leren koken. Nou, ze gingen appelflappen bakken. En dan hebben wij eigenlijk drie pijlers waar wij mee werken. Wij zeggen eigenlijk altijd plat gezegd... iedereen mag meedoen. We doen wat voor een ander. En jij mag kiezen aan welk talentje werkt. Dus zij wilden appelflappen bakken. Helemaal goed. Iedereen mag meedoen. Hey, maar wie do, voor wie doen we dan wat? Nou, Dan gaan we samen met de groep nadenken. Nou, we kwamen uit op de vrijwilligers van de ijsbaan. En dat is zo belangrijk. He. Dat community building, het samen doen... en ze vanuit een, een, een jonge leeftijd eigenlijk meegeven, hey, we zijn samen op, op de wereld. En uh, ja, daarin denken we aan onszelf, maar ook aan een ander. Hebben jullie het gevoel dat jongeren jullie makkelijk kunnen vinden? Dat, dat er, uh, ja, soms zeggen, echt een laagdrempeligheid is... Om, om makkelijk bij jullie binnen te stappen? Nou, we, we, we, hebben, we hebben vooral nu de opdracht om vanuit een accommodatie te werken. Uh, en ik denk dat we deels wel een groep kunnen bereiken. Maar we zijn wel aan het kijken van, nou, hoe kunnen we onszelf zodanig neerzetten... om een bredere doelgroep in Zandvoort te kunnen bereiken... Uh, en een van die dingen is dat we bijvoorbeeld vindplaatsgericht gaan werken. We gaan naar sportverenigingen langs. Uh, we gaan de straat op. En zodoende proberen we het gesprek met de verschillende jeugd en jongeren te hebben. En vanuit daar dan ook door te verwijzen naar onze activiteiten. Dus zoals zo'n inloopavond of andere activiteiten die we hebben. Dus even uh, misschien iets breder trekkend. Uh, jullie... M werken de hele dag met jongeren, jullie maken ze de hele dag mee. We hebben natuurlijk een hele heftige periode gehad in, in coronatijd, die heel veel impact op de jeugd heeft gehad. Als jullie nou kijken naar de, ja, de staat van de jeugd. Zullen we zeggen, in, in algemeenheid, maar ook in zandvoort... omdat uh, jullie daar natuurlijk, uh, dat jullie werkgebied is. Hoe gaat het met de jeugd? Wat, wat, wat ervaren jullie? Wat, ja. wat maken jullie mee? Wat, wat, wat, wat ik zelf heel erg opvallend vind, is, is, is het stukje uh, mentale gezondheid bij jongeren. Wat, wat eigenlijk. Uh, niet helemaal goed gaat um, ook uit de cijfers uit, uit uit zandvoort zeg maar als je gaat kijken naar nou uh, hoe gelukkig zijn de jongeren in zandvoort en dat is uh, niet zo best uh, kan je dat in in uh, procenten doen of in um, nou, ik heb ik heb niet de, de, de cijfers zo nu uit mijn hoofd uh, dus ik weet ik, ik weet een, een percentages een... weet ik niet maar okay. ik, ik, ik ik weet wel het is wel een gegeven maar, ja, ja, ja ja dus het, het is wel een gegeven inderdaad dat het stukje mentale gezondheid uh, bij jongeren ...enorm achteruit is gegaan. Uh, nou, en, en er spelen Verschillende factoren spelen daarbij een rol. Denk maar aan het stukje financiën dan, van de ouders dan bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, social media. Zo heb je heel veel diverse factoren... ...wat meespelen aan het stukje mentale gezondheid van jongeren. En het, het, uh, het lastige maakt is soms, het is echt maatwerk. Uh, elke jongere uh, die is dan ongelukkig op zijn manier... En het is dan aan ons taak om te gaan kijken... juist met de juiste gesprekken. Om, om te kijken van, oké, okay, waar komt dat, dat gevoel vandaan? Om samen met, met de persoon in kwestie te kunnen, te kunnen kijken... van, wat kunnen we doen om dat gevoel weg te kunnen krijgen? Zodat ze eigenlijk wel op een juiste, gezonde manier... volwassen kunnen worden. Ik zit even te denken, ja. want... Het is, het is breder als alleen maar wat leuks uh, organiseren nee, nee, nee, de ja. jeugd. En ik, en, uh, ik heb met Marike het al een paar keer over gesproken. Uh, Jeugdwerk is dus echt nodig in Zandvoort. Um, in het begin had je het over signaleren. Maar wat, wat signaleer je dan? Uh, oneenigheid thuis of uh, geen leuk gevoel ja, ja. omdat ik uh, uh, buiten de groep geplaatst word. Of, hoe moet ik dat zien? Ja, nou ja, dat, dat signaleren functie. Uh, nogmaals, wat ik eigenlijk net al een beetje zei. Het is echt maatwerk. Uh, bij de ene is, is het, zeg maar, gaat het op school niet goed... De andere gaat het thuis niet goed. De andere heeft misschien een, een verslavingsprobleem. Iemand heeft een gameprobleem. Dus de problemen zijn zo verschillend. Um, maar. Nou, wij zeggen als... altijd, we zijn op groepen gericht, maar we hebben het ook voor het individu. Dus we kijken inderdaad heel erg wat heb jij nodig. Mm -hmm. Maar we proberen het wel in zo'n vat te gieten. Dat je niet alleen maar individueel begeleidt. We proberen ook. Dat is ook echt onze taak. Om er voor alles hand kinderen te zijn. En dat is ook wel een beetje de omslag die wij willen gaan maken. Kijk, van oudsher heeft natuurlijk het jongerenwerk een bepaald stigma. Hè? Van als je daar naartoe gaat, dan, dan ben je er wat voor je gedaan. Ja, en dan heb je ook een probleem. Hey, mag je naar, ik, bijvoorbeeld, ik zelf mocht vroeger niet van mijn ouders naar jeugdhong. Uh, en nou ja, dat, is een, hè, dat is wel interessant, want daar lag bepaald stigma op. Ja. En nee, dat is wat ja. we willen, ook willen turnen. Ja. Wij zijn er voor allesantwoordse kinderen. Want wat het ook is bijvoorbeeld, uh, inderdaad, dat, dat stigma dat het alleen voor jongeren met een rugzakje is. Uh, dat is echt een misvatting. Want wij spreken ook jongeren waarbij het gewoon goed gaat, maar op een gegeven moment de ouders gaan scheiden. En voor diegene... Uh, ja dat heel alles neer. dan is het heel erg goed om iemand te hebben... in dit geval zo'n jongere werker... waarbij je dus een bepaalde vertrouwenspositie hebt... een vertrouwensband hebt... en diegene eigenlijk alles kunt vertellen... en dat wij kunnen kijken van oké, okay, wat kunnen wij doen? Want als je er dus niet bent... en je kunt daar dus niet over praten... Dan, dan, dan zie je dus ook dat die problematiek... op latere leeftijd op enige vorm eruit komt. Dus wij, zijn ook, wij hebben ook echt de taak... dat is onze functie ook... om dat voorliggende veld... echt die zorg ook te ontlasten. Ja. Hoe kunnen we lichte hulpvragen zo opvangen... en hoe kunnen we dat zo ombuigen? Soms kunnen we niets doen in het systeem van het kind... maar wat kunnen we wel doen is de omgeving versterken. Dus geef ze het gevoel van invloed. Oké, okay, het is thuis best wel lastig hè, met scheiding... maar wat kun je nou wel in je wijk doen? Bijvoorbeeld een rapstudio bouwen... Of wat kun je nou wel doen met je meidenploeg? Uh, uh, beginnen met, met nagels te zetten. Of, um, nou, dat zijn allemaal van die kleine dingen die het gevoel van zingeving geven. Um, waardoor jongeren het gevoel krijgen dat ze regie hebben over hun eigen leven. En dat is wat wij proberen aan te reiken, handvatten voor, voor zelfredzaamheid. Hebben jullie dan ook, um, ik kan me voorstellen, contact ook met ouders... die ook concreet bij jullie aangeven van... goh, uh, mijn kind gaat er niet zo goed... Zouden jullie daar iets in kunnen betekenen? Jullie, ook, komt die vraag ook zeggen, van ouders? Ja, dat vind ik echt zo cool. Want ouders bellen ook gewoon zelf. En ook gewoon echt heel erg van mens tot mens. Hé hey, joh, ik zit hier even mee. Uh, kunnen we het hier even over hebben? Uh, en dat vind ik wel echt ook een verandering van de laatste tijd. Dat ouders ons ook steeds meer opzoeken. En uh, ja, wij kunnen dat alleen maar waarderen. Omdat ja, ik denk vooral dat ouder, de ouders zijn vaak de beste deskundigen van het kind zelf. zijn. Ja, dat ja, is gewoon goed. Belangrijk. Ja, ja, al, al wel moet ik uh, sorry, uh, zeggen van uh, uh, vaak zijn er bepaalde problematieken. Uh, daar weten vaak de ouders ook niks van. Uh, dan zijn er jongeren die ja. het liever met ons bespreken, dan mm -hmm. bijvoorbeeld misschien de mentor op school of met de, met, met de ouders. Er ligt dus uh, meer vertrouwen bij ja. jullie als. Ja, ja, ik kan me goed voorstellen als, als, als, als er een bepaalde ja, problematiek is, even een simpel voorbeeld. Als, als iemand bijvoorbeeld bloot, overmatig bloot. Nou, dat, dat, dat vertelt hij niet tegen zijn ouders. En bij ons is dat positie echt anders, waarbij die bij ons ja, dat nee, stukje dat, wel kwijt kan. En wij kunnen zeg maar dat rol oppakken om samen met diegene te kijken ja. van oké, okay, je bloot, waar komt dat vandaan? En eigenlijk te luisteren van oké, okay, waar dus je, komt dat gedrag ja. vandaan? En kunnen we iets doen om dat ja. uh, gedrag zeg maar te kunnen draaien? Zo, even, uh, nog, kunnen jullie nog even specifiek iets zeggen? Want jullie hebben ook die vuurwerkactie uh, gedaan. Kunnen jullie daar nog specifiek iets over vertellen hoe jullie dat hebben aangepakt? Uh, ja, het, het, het, was een, uh, het was een campagne Ben een Ster in je Wijk. Ja. Uh, waarbij we dus een, eigenlijk een karikatuur uh, hadden gemaakt van alle jongerenwerkers uh, die in Zandvoort uh, werken. Uh, en het insteek was eigenlijk om dat dan online via social media te delen. Uh, waarbij we dus eigenlijk een uh, te stukje tekst erbij hadden over zeg maar, uh, de gevaren van, uh, van, van vuurwerk. Voornamelijk het illegaal vuurwerk. Maar ook de risico's van als jij illegaal vuurwerk afsteekt of in bezit hebt. Want heel vaak weten jongeren dat je daar dus uh, uh, een strafblad voor kunt krijgen. En dat je straks als je bijvoorbeeld uh, bij het... Uh, kiezen van een stage of, of een baan wat je leuk vindt. En dan kan je gewoon geen VOG nee, uh, nee. krijgen. Waarbij je dus dat leuke baan niet kunt krijgen. Dus het was eigenlijk uh, een middel... om een grote doelgroep jongeren te bereiken... over zeg maar de risico's van ja, vuurwerk... maar voornamelijk het illegaal vuurwerk. Denk je dat je die hebt bereikt? Uh, nou, we hebben heel veel positieve reacties gehad. Okay. Van ouders, van jongeren. en uh, Het is ook veel gedeeld via de social media. Dus ik denk dat we best wel een uh, goede groep hebben bereikt... Uh, ja, maar we ook. hebben niet de illusie dat ze geen vuurwerk gaan afsteken... maar we hopen een zaakje te hebben gepland... dat zij uh, in ieder geval het op een veilige manier doen. En als ze vragen hebben, dat ze bij ons terechtkomen. Ja, en een, een stukje bewustwording. En als wij uh, hiermee hebben kunnen voorkomen... dat er vijf nitraten minder zijn afgestoken... dan hebben we ook al een heel mooi ja, resultaat. Zeker, zeker. Ehm um, we staan aan het einde van 2022. Er komt een nieuw jaar aan. Als ik nou naar jullie kijk, wat, wat, wat zijn nou echt jullie wensen voor 2023? Wat zouden jullie nou zeggen van nou, oké, okay, daar, daar kijken we echt naar uit. Dat zou voor ons nou datgene zijn waar we, waar we vol voor willen gaan. Oké, okay. uh, wat. wat... Mag ik mij wensen? Ja, ja, zeker, nee. zeker, zeker. Uh, okay. We zijn allebei heel enthousiast. Nee, uh, ik, ik, ik, ik zou het voor Zandvoort heel erg ideaal vinden. Uh, want we hebben nu een jongerencentrum. Eigenlijk midden in een woonwijk. Uh, waarbij het jongerencentrum ook niet echt zeg maar, een inrichting heeft van een jongerencentrum. Ik denk dat het heel erg ideaal zou zijn voor, voor het jongerenwerk. Om echt een jongerencentrum ergens in Zandvoort te hebben. Wat heel... Uh, makkelijk en toegankelijk is... voor alle jeugd en jongeren in Zandvoort. Dus dat, dat zou een fijne wens voor mij zijn... in ieder geval voor 2023. Uh. Uh, met jou heb ik het toevallig... van de week al een keer over gehad. Ja. Um. Had je dezelfde wens? Ja. Er staat een heel mooi gebouw... leeg, H.D.M.Z. Uh, ik laat de burgemeester even... de burgemeester. Uh, is dat handig om dat politiek aan te kaarten? Ja... Kijk, weet je, ik, ik wil niet uh, uh, het, het zo gaan zeggen van hè, die locatie, dat zou het zijn. Maar kijk, ik denk gewoon dat het heel erg belangrijk is dat naast onze rol, als, hè, het heeft gewoon een heel preventief karakter. Dus in het centrum zitten is denk ik gewoon heel erg goed. Dat de, ouders... de, uh, de blauwe tram? Nou ja, kijk, wat voor een jongerencentrum gewoon heel erg belangrijk is, dat er een verbinding is met buiten en binnen. En dat je overzicht hebt over de straat... maar dat de straat ook heel dichtbij is. Dat je die drempel letterlijk en figuurlijk ja. verlaagt. Dus wat het dan ook is... Hè, waar het dan ook moet zijn. Ik denk dat er hele kundige mensen bij de gemeente mee bezig zijn. En ik heb er alle vertrouwen in dat dat dit jaar ook anders gaat worden... Um, we hebben onze wensen, we zijn heel goed in gesprek met de gemeente. En ik hoop dat, dat we dit jaar inderdaad deze wensen in vervulling kunnen laten gaan. En dat vooral de kinderen in Zandvoort hier heel veel baat bij gaan hebben. En dit is trouwens ook wel een leuke ruimte voor een jongerencentrum. Dus, uh, <laughs> nou ja, de jongeren zijn welkom. We hebben Ben Zonneveld als de grootste oudere jongeren van, uh, van Zandvoort natuurlijk hier uh, zitten. Dus. Ik, ben, ik ben gepensioneerd. <laughs> dat weet ik, maar dat heeft niemand je nog verteld. Uh, <laughs> hey, um, wij spreken elkaar wel uh, en ik, Ali heb ik ook bezig gezien uh, van de week. Ja. Um, je vertelt wel eens wat. Is er genoeg? Zijn er genoeg jongere werkers in Zandvoort? Uh, heb je meer capaciteit nodig? Voldoe je aan capaciteit? Nou, we hebben een buiten, de ruim, buiten de ruimte. Onlangs zijn er vacatures uitgezet, uh, dus er is alle een aanbesteding geweest vanuit, vanuit, de, vanuit de gemeente. Dus wij hopen uh, in ieder geval snel een. Uh, ...fijne collega erbij te hebben om... Ja. Uh... Oh, mooi. Gaan we dus, voor. Ik, ik ben er heel blij mee. Uh. Dus, nou, ja. Als mensen dit horen, vertel het in je omgeving. Want um, nou ja, als ik zie met hoeveel passie en plezier jullie je werk doen... Uh, ...en, en uh, we komen elkaar natuurlijk in een, uh, regelmatig tegen... ...dan ben ik altijd diep onder de indruk van de adewijs... ...hoe jullie die jongen uh, uh, ja, ik maar zeggen benaderen... ...en tegelijkertijd ook de resultaten die jullie boeken. Dus ga echt ook in 2023 en hopelijk nog heel lang daarna daar ook mee door. Ja. Fijn dat we hier mochten zijn. Dank. Hartstikke ja. leuk. Uh, het is altijd leuk dat, dat jullie komen. En als je in het vervolg iets te vertellen hebt. Of een nieuwe activiteit. Of een, ja. een wekkertje die je nodig hebt. Of uh, ik wil dat graag vertellen. Uh, bel op, kom langs. Nou ja, Vandaag zijn we open. Dus als er jongeren op dit moment uh, luisteren. Uh, wij zijn om vier uur geopend. We gaan met z'n allen pannenkoeken bakken. We zijn tot acht uur uh, vanavond open. Dus, voor welke uh, voor leeftijden? Uh, voor 9 tot 12 jaar, vanaf 4 uur tot half 6. En dan hebben we een uurtje dat we gezamenlijk eten. Dus dan kun, kan de 12-plus-leeftijd uh, binnenkomen tot een uurtje van 8. Oké, nou leuk. En inderdaad, als mensen dit horen, dan zijn ze welkom bij jullie. Nou, dat Heel lekker ja, Goed, dankjewel. Oké, okay, ja, dank Jullie bedankt. been here since 1949 West London Joe grind. take it easy We saw him, you saw him walking along the canal last night And what a joy to buck up upon him at the carnival today To hear him speak about the dancers and the bands at the Paramount The spots you couldn't mix with white in or dance in Remembering me. Was bent, maar Ben Zonneveld zei net, dit is echt zo'n banklicht nummer. Ik weet niet wat je daarmee bedoelt. Ben, nou, een heel relaxed nummertje waar je gewoon naar gaat luisteren en uh, misschien wel een beetje in slaap valt. Ja. Nou, dus dan hoop ik dat u nu weer wakker wordt. <laughs> ja, dat hoop ik ook. Ja, want uh, we, we hebben een, een nieuwe gast aan tafel, Jurre, welkom. Goedemorgen. Uh, uh, je hebt morgen een belangrijke taak, uh, namelijk nou, bij een nieuwjaarsduik. De boel een beetje in beweging krijgen en opwarmen.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 Uh, dat er morgen veel animo is... aangezien het inderdaad wat je zegt... de eerste keer in nou, twee jaar is dat mensen weer mogen duiken. Uh, we hebben, wat ik net al zei, een heel leuk programma... dus ik hoop dat daar mensen ook nog voor komen. Uh, dus ja, uh, misschien 4000... dat zeg ik nu even, maar dat durf ik niet te zeggen. Nee, maar met jullie werken ook nou samen met alle andere partijen... want ook de ja. Rengsbrigade speelt een hele belangrijke rol. Ja, zeker. Morgenochtend om 10 uur hebben we een overleg met de ringsbrigade. en de ringsbrigade bepaalt uh, uiteindelijk... of de weersomstandigheden goed genoeg zijn om te gaan duiken. Dan ja, heb je het een beetje bij, bijgehouden, de weers. Ja, uh, weers nou, <laughs> Vandaag is het wat minder, maar het ziet ernaar uit dat het morgen wat beter wordt. Ja. Maar morgenochtend om tien uur weten we het uh, zeker. Ja, Oké, okay. nou mooi. En... Ja, op... uh, ik, ik hoorde het al 4000. En, uh, <laughs> als het goed zand wordt, dan kom ik natuurlijk elk jaar kijken. Ja. Dat je niet mij in het zwemboek ziet uh, of, of verwacht. Um, ik heb ook een paar keer mee georganiseerd. En dan mm -hmm. uh, ging het ook 1500. En dan bleek het 2500 te zijn. Ja. Uh, kan je dat allemaal kwijt straks? Want er is soep en er, is een, er wordt een tent neergezet. Uh, we praten mm -hmm. over uh, de rotonde, zeg maar, hè, bij de haven. Uh, hou je daar rekening mee met zo'n overschot? Of? Ja, we hebben met alles eigenlijk wel rekening gehouden. We hebben inderdaad een hele grote tent. Het, we hebben op het stand genoeg ruimte. Uh, met de veiligheid is ook mm -hmm. rekening gehouden. We hebben inderdaad. Uh, dat durf ik niet met zeker te zeggen. Maar er zijn mensen die uh, op het verkeer letten. Um, we, er komen natuurlijk heel veel bezoekers ook van buiten Zandvoort. Dus die verplaatsen we, uh, we dan naar parkeerplekken. Maar we hopen ook dat ze heel graag... of uh, We hopen dat ze met de trein komen natuurlijk. Of met de fiets. Dat is natuurlijk het makkelijkst. Mm. Um, dus ja, in principe hebben we wel met alles rekening gehouden. En we houden natuurlijk ook gewoon goed contact met de hulpdiensten. Moest er ook nog ingeschreven worden eigenlijk? Nee, dat hebben we dit jaar niet gedaan. Dat... Um,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 We gaan weer een stukje muziek draaien. Barry Hay en GB Myers, Heartbeat City. Aan het einde van dit programma. En ik had ergens nog een uh, mini-agenda. En uh, die uh, heb ik alweer gevonden. Uh, vanavond is er om uh, vijf uur een dienst tijdens de oudejaardienst in uh, Zandvoort in de kerk. Uh, Jan-Peter Versteeg komt vanmiddag om twee uur daar iets over vertellen. En de dienst is uh, uh, met de dominee en met de pater, een pastoor. En die begint om uh, vijf uur. Nou ja, we hebben net gesproken over de nieuwjaarsduik. Uh, 1300 warming op en om twee uur ga je uh, de zee in. Het jongerenwerk heeft ook volgende week nog een aantal activiteiten. Ga daar eens rustig naar, kijk op de website. Pluspunt of de blauwe tram, dus altijd wat te doen. Um, ja, je bent er niet uh, de 3 januari voor de fluitketelfinale. Nee, nee. Maar dinsdag 3 januari is de fluitketelfinale met 32 teams. Ja, hoe ze dat in één avond moeten proppen, weet ik niet. Want ik vond het vorige keer al heel druk en, en het duurde ook lang. Maar goed, dat, dat, laten we maar goed erop houden. Dat is ook goed voor de omzet, voor, voor de ijsbaan. Daaruit, ja. uh, men heeft het geld nodig voor, uh, voor allerlei dingen. Ja. En het kost komt heel veel alle, geld. Komt, alle. komt vooral kijken, want het ja. is een leuke, echt een ontzettend leuke activiteit. Ga je de hond nog uitlaten? Uh, de hond uitlaten, ja zeker. Ik uh, hoop dat hij met dat vuurwerk, want daar is hij een beetje panisch voor, uh, dat hij uh, dat een beetje aan kan. Uh, want uh, uh, hij begint nu al te piepen bij het eerste rondje. <laughs> ja, uh. valt dan even niet aan de deur zat te krabbelen. Nee, dat... Uh. Uh, wat ga je nog meer doen? Uh, ik ga straks nog naar de Haarlemse Radio, Haarlem 105. Ik probeer nog even bij het jongerenwerk langs te gaan. En vanavond om half tien schuif ik even aan bij de briefing voor de nacht nog. ...van de politie. En om twaalf uur hoop ik even met mijn schoonouders... ...die hier niet uh, ver vandaan wonen in Arnhout... ...en die op een hele rustige plek wonen... ...dat ik even tijdens het vuurwerk uh, met deze logeerhond... Uh, ...met hen het gras kan heffen. Als het goed is, is die wijk vuurwerkvrij. Ja, dat klopt. En zij wonen wat hoger gelegen. Dus, uh, maar goed, ik blijf in de buurt... ...want uh, ja, dit zijn uh, natuurlijk de, uh, de nachten waar uh, iedereen paraat staat. Dus ja. Um, ja. Dan hebben we het gehad voor vandaag. Het was mij waar genoegen. Ja, nou, de muziek was van David Molenburg. Kor heeft het allemaal aan elkaar getechniekt. En de presentatie, de redactie was van Hans Botman. Ik hoop dat je een beetje beter bent geworden, Hans. Oliebollen hebben we gehad van Marieke en Ali. En de presentatie was in de handen van David Molenburg. En mijzelf, Ben Zonneveld. Ik wens jullie een prettig weekend. weekend. Goede aanwisseling. En wees voorzichtig. Zeker. What we fought for finally came But strangely I Feel no pride, I feel no shame This emptiness I never felt Fought from the moment I could walk I was always told